Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat er al anderhalf jaar over... maar nu lijkt het asielhotel in het Twentse dorp Albergen er toch echt te komen. De COA kocht het oude hotel twee jaar geleden... om er maximaal 150 asielzoekers onder te brengen. Over een paar maanden moeten de eerste bewoners komen... zegt deze verslaggever van RTV Oost. Nu alle vergunningen rond zijn, is het de planning... dat in april de eerste asielzoekers naar het voormalige hotel in Albergen komen. Er loopt overigens nog een rechtszaak tussen omwonenden en de gemeente. De omwonenden willen namelijk een financiële tegemoetkoming nu ze een AZC in hun buurt hebben. Maar het AZC tegenhouden, dat lijken ze nu niet meer te kunnen. De aankondiging van het AZC leverde veel verzet op in Albergen, maar de gemeente heeft nu een omgevingsvergunning verleend. Het communicatiesysteem in de bussen van QBus in Groningen en Drenthe werkt niet goed en dat kan gevaarlijk zijn voor de chauffeur en de passagiers. Dat zegt vakbond FNV. Bij incidenten zou niet snel geschakeld kunnen worden met de meldkamer. Ook kunnen reizigers bij een storing niet in en uitchecken en dat leidt weer tot irritaties. In Frankrijk moeten 27 miljoen munten worden omgesmolten... omdat de Europese Commissie ontevreden is over het ontwerp. Zo zouden de Europese sterren niet zichtbaar genoeg zijn. Frankrijk was alvast begonnen met de nieuwe munten slaan... voordat ze toestemming hadden gekregen vanuit Brussel. En nu moet dat dus opnieuw. Door heel Tilburg hangen sjaals aan lantaarnpalen. Helaas niet voor de gezelligheid, maar voor de dak- en thuislozen in de stad... die het koud hebben met dit weer... Inwoner Natasha doet het al sinds 2016, vertelt ze. Waar dan ook, waar dat ik ook überhaupt kom, daar hang ik een sjaal neer en die hangt daar dan te wapperen. En uh, komt er iemand langs die het nodig heeft, die mag hem dan meenemen. Op dit kaartje staat, uh, ik ben niet kwijtgeraakt, neem me gerust mee als je het koud hebt, want ik ben hier om je warmte te geven. 32 meters hebben het voorbeeld van Natasja gevolgd. Dan nog het weer vanavond droog. In het zuiden van Limburg heb je nog kans op gladheid. Morgen wordt een bewolkte dag, maar wel droog. Een tikkie warmer ook, namelijk een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. ZFM. Goedenavond. Ja, nou niet zo goed. Nee Willem, ik, ik hoor mezelf ook niet. Nee, nee hoor, slecht. Ik, ik hoor jou ik Ja, goed. mij wel, hè? Ja, ja. We zijn in ieder geval wel live op de radio. Ja. Hallo? Hallo? Hallo? En nu beter. je hier. Nog niet beter? Ja. Ik hoor mezelf nog heel in de verte. Heel in de verte? Heel in de verte, ja. Misschien dat de luisteraars het thuis wel horen hoor, dat zou heel goed kunnen. En er is al een hoop geroezemoes. Ja, hè? geroezemoes. Appelmoes, geroezemoes. moes. ik Even kijken, Ja, luisteraars weer live verbonden met uh, Nieuw Unicum in Zandvoort. Ja. Een fantastische entourage uh, hier. Een enorm grote ruimte ook. Ja, mooie koepel, hè? koepel ja. hele grote koepel. Ja. Dus er kunnen ook heel veel uh, mensen ontvangen hier ja. Zou het worden? Ja, ik ja. denk het wel. Ja, ja, denk ja, het wel. Ja. Mensen komen niet meteen vroeg, dus langzamerhand dan, uh, komen ze wel binnen. Ja. ja. ja. ja ik ga even kijken wat dan kan veranderen. Ja, kijk. Nou is hij... Oh, dat lag gewoon op mijn schakelaartje. Ja, nu gaat hij goed. Nu gaat hij fantastisch, ja. Ja, helemaal goed, Willem. Luisteraars... Ja, we kunnen elkaar verstaan. U kunt het allemaal niet zien, maar we zijn nog een klein beetje aan het experimenteren met het geluid hier, want er staat natuurlijk een opstelling. Het is nieuw, hè, allemaal. Er staat een externe opstelling. We zitten niet in de studio, maar we zitten in de ruimte van Niel. Het is weer anders, ja. Ja, en dan moet de apparatuur het een beetje ja. checken en uitproberen ja. en zo. Ja. Hè? Maar, maar Gerry, ja. hoe heb jij de nieuwjaarswisseling beleefd? Nou, dat, uh, rustig wel, een rustig, beetje rustig. Ja, rustig uh... Jij woont natuurlijk in dat mooie bouwspelletje. Ja, uh, het vuurwerk viel erg mee, gelukkig zeg maar. En wordt het dan op het strand afgestoken? Nee, of? dat mag niet, hè? Dat mag niet. Nee, op de boulevard mag ook niet, maar het werd wel gedaan. Even goed. Ja, dus het was wel mooie vuurpijlen zo, ja. zag je dus wel. Maar... Werd, werd er gehandhaafd? Nee, nee. nee wordt echt nee. niet gehandhaafd. Nee, Er nee. nee. nee. nee. ja, was in Haarlem helemaal een verbod natuurlijk. Daar mocht er niks. Helemaal niks? Nee. Maar ja, toen ik om twaalf uur richting Haarlem keek, zag ik ook een ja. zee van vuurpijlen. En, ja. dus dat Mensen die houden zich er niet aan Die ook. hielden zich er nee. niet aan, nee. nee. Uh, nou ja, uh, voor de rest, uh, afgelopen dagen veel kou geleden hier ja. ook. Was even winter hè ja, want ik weet niet hoe je hier vanavond is, luisteraars hier in Zandvoort, de, de nieuwjaarsreceptie, of er een grote ja. opkomst is. Want in Haarlem was het erg stil ja. en dat gold ook voor Heemstede en ook ja. voor Bloemendaal. Ja. En dat kwam door de kou, want het was ja. extreem koud en de gevoelstemperatuur was nog, nog veel kouder. Ja. Dus de mensen die, ja, die bleven thuis. Ja. Nou, was er wel een redelijke bezetting hoor. Dus de burgemeesters ja, ja. die stonden niet voor uh, uh, jammer met zijn korte achternaam te praten, zeg maar. Die konden hun speech wel redelijk ja. kwijt. Dat ging allemaal wel ja. goed. Maar nu is er niks aan de hand, hè? Het is nu. Uh... Goed nou, er, er is eigenlijk van alles aan de hand, he. want we hebben natuurlijk vanavond hebben ja. een, een dj. Oh, is het... Echt? Ja, en, ja? We, en we moeten we allemaal maar afwachten of die dj een beetje ja. leuke muziek voor ons heeft meegenomen. Nou, dat, daar, daar twijfel ik niet aan, Echt. Uh, uh, uh, Handjes in de lucht. Handjes of uh. <laughs> beentjes in de lucht eerst, ja. ja, ja. Hey Willem. Hey, ja, ja. Uh, uh, yeah, allemaal de beste wensen natuurlijk. Ja. Uh, uh, ja, ik doe dit niet alleen naast mij. Uh, Zet mijn um, jongens gaan er wat zachter met die pen, alsjeblieft? Ja, nou. Er wordt geoefend. Er wordt geoefend, ja. Um, ja, nou ja, goed. Uh, leuk dat we hier zijn bij een Nieuw Unicum. En, uh het wordt knetterdruk, want er staan mensen staan voor de deur staan te dringen om allemaal tegelijk naar binnen te gaan. Jongens! <lacht> zo, nou, Ja, ze weer... moeten allemaal door die poortjes heen. He. Ze worden gefouilleerd allemaal. En, ja, ja, ja, ja, Die ja. hongbouwknuppels worden afgepakt allemaal. Ja, die ja, ja, mogen ze ja. niet mee naar binnen nemen. Ja, nee, Valt nee. me nee. Wel nou, Gelukkig maar. Nou, we, hadden, we, we hadden nog een beetje willen sporten vanavond hier in het midden van de, van de ruimte. Een hongbouwwedstrijdje of zo, of een rugby. Ik heb uh, gezien, ik zie daar mensen met balletschoentjes lopen. En ze komen zo jouw kant op. Dus, uh, dat is, uh, ja. Ik zal maar even Stukje muziek draaien, denk ik. doe dat maar Willem. Okay. Je kan de stroming soms lezen, de zandbank ontwijken.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 Er Zijn altijd nog helden bij nacht en bij ontwijs in de golven met de top van het schip Ver van de haven, dwars door de storm Dwars door het overhoofd zoek naar een licht Er zijn altijd nog helden Er zijn altijd nog helden Ja, een, een nummer wat Stef Borst speciaal heeft gemaakt voor de, ja, voor de, voor de Koninklijke Nederlandse ja. Reddingbrigade. Ja. Uh, oh, 200 jaar bestaan ze, oh, oh, oh, oh, oh, toch? Oh, oh, oh, oh. Ik herhaal het even één keer K en M. Nee, dit is de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Maatschappij. Wat ja. zei jij dan? Nou, ja, ik zei brigade. Oh ja. ja, dat is een andere. Ja, maar luister, ze hebben, dat allemaal, is de reddingsbrigade. Ze hebben allemaal dezelfde bedoeling. Ze laten je niet verzuipen. Ja, Daar nee, komt dat tot, is ook tot, zo. Ja. Maar het is wel een mooi nummer. Ja. Ja, vind mooi nummer? mooi nummer? Heel mooi nummer, ja. Heel apart. Ja, ja. heel, heel buur. Ja, past nou er wel bij. Thomas van. kwam ermee met het nummer. Hij zei, dit moet je Echt draaien. Waar, ja, wat Ik heb een verstand van, zei hij. Ja, oh, <laughs> het is sowieso zo dat Stef Bos heeft altijd een hele innemende stem heeft, vind je? Ja, ja. Het, is een, uh, het is een troubadour, hè? Een troubadour. Ja. Ja. Ja, zo, ja, ja, is ooit ja. Ja. een broertje van Lenny Koer? Uh, nee, het zusje ja. ervan. Oh, het zusje ervan, ja. Nou, ja. Ja. Ja, het is een heel bijzonder nummer. <laughs> ja. Een ja. heel bijzonder nummer. Maar uh, uh, ja, na Stef Bos was er nog een dame te horen. Ik weet niet wie dat was, of jij dat Jawel, dat is Fleur. Fleur is het. En wie is, hoe heet Fleur van achteren? Uh, Fleur dat is een Brabantse en ze heet Fleur Commandeur. Fleur Commandeur. Nee, uh, Fleur, dat is artiestenaam. Fleur is de, oh, heeft, uh, Net als dat jouw artiestenaam Duif is. Niet Duif oh, ja. is, nooit ja, is, ja. Ja. maar Duif ja. is. Ja. ja. ja. ja. Hey, uh, geweldig, uh, mooi nummer. En aankomende uh, zondag, dan is hij hier, uh, Stef Bos hier in Zandvoort, heb ik begrepen. Ja. Maar dat zal niet toegankelijk zijn voor heel uh, Ja, zeker wel. Voor, zeker voor, wel. Voor het is Zandvoort. voor iedereen to toegankelijk. Alle Zandvoorts mogen er gewoon naartoe, het liefste wel natuurlijk. Want, uh, maar hebben ze daar ruimte voor ik dan? Ik heb nu even de KNR-pad nee. op, nee. maar het is gewoon dat uh, je moet er gewoon naartoe. En uh, de deuren staan open en de mensen kunnen gewoon naar binnen. Ja? Oké, okay, vanaf uh, hoe laat is dat, Willem? Tien uur. Ja, oké. Het is wel vroeg, hè? Het is wel vroeg. Ja. Ja. En je, je wacht altijd mensen die zeggen het is te vroeg. Het is veel te vroeg. Het is te vroeg. Het is niet te vroeg. Het is veel het is te vroeg. Te vroeg. Het K is nooit te vroeg. Het is nooit te vroeg. En is het nooit nee. te vroeg. Nee. Nee, dat is waar. Dat is helemaal oh. waar. Ja. Nou, maar uh, voordat hier het uh, geweld losbarst, uh, dan doe ik dan, want we doen tenslotte wel even uh, een radioprogramma namens The Boys natuurlijk en uh, ja, The Girl... En de girl. En de ja. girl, girl in Canada natuurlijk, want die luistert ook mee. Ik wil wel zwaaien, uh, maar... Uh, dat lukt niet, hè? Nee, nee, nee. Dan zit ik in, uh, in de camera van dingen te zwaaien. Van, uh, hoe heet die jongens? Ja, ja, ze, ze, ze, ze, heeft wel, ze heeft wel mij een mailtje gestuurd van als je niet zwaait, dan, uh, dan zwaait er wat. Ja, ja, ja. Nou, <laughs> vooruit dan maar weer. <laughs> Nou, ja, als, je het, ja, ja, ja. als je het over dansen hebt, let's dance, dan, ja. dan heb je hier vanavond ook uh, uitgebreide gelegenheid daarvoor. Want uh, er staat muziek, een bandje he? uit Utrecht die heette uh, Latina Moed. Okay. Oh, uh, Letten mood. Latin, ja. Ja, uh, en die maken dus uh, ja, een beetje salsa-achtige repertoire. Ja, gezellig. Ja. En uh, ja, swingend repertoire. Dus, dus de mensen ja. die uh, van salsa dansen... Uh, die kunnen dansen, zo... Ja. Uh, ja. Die kunnen, uh, dus jij kan tussen, zo de dansvloer op kunnen keren. Ja. Ja, nou, ja, leuk. Ja, je had je balletjurkje al meegenomen. Ja, ja, ik. ja. Ik, ja. Zie ja. Er helemaal, ik zie er al helemaal uh, uit om zo te beginnen. Ja, verder uh, op het, uh, in, in de ruimte Roy van Buringen die uh, Stanford Inside natuurlijk uh, ja. Uh, ja. promo. Ja. en presenteert met allerlei uh, activiteiten die ze, uh, die ze doen. En ze vragen redacteuren en ja. uh, verslaggevers. Ja. En ze zoeken vrijwilligers dus. En, uh, ik zie ook mensen van de KNRM lopen trouwens. Daar lopen ook ja. mensen van de KNRM. Ja. Daar gaan we straks mee praten natuurlijk. Ik ja. uh, ze uh, zo even we, vragen we, of Gillis willen praten? We, we, ja. we, we, we willen weten wat er aan de hand is al ja. allemaal aankomende ja. zondag natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Uh, ze bestaan 200 jaar. 200 jaar. 200 jaar ja. Maar uh, ja. wanneer is, dat, is dat al gevierd? Of, uh, ze zijn ik, bezig nu met, dit jaar wordt het gevierd, het hele jaar door. Ja, met maar, allerlei activiteiten. Ja, maar ja. Is, is het al zover, uh, zijn die 200 jaar al om, of moet dat toch komen dit jaar? Volgens dus mij zijn ze om, dacht ik. Oh, okay. weet ik weet het dus niet zeker. Nou ja, dan maar dan dat, kan gilles, dat kan Gilles. gilles die kan, maar, die kan dat toeleken, vertellen, ja. denk ik oh, dan. kan hij me we dat wel even vragen in de uitzending. Zo. Ja, ja. Zal, ja. Ik zal de pater er ik even zal bij de... halen. Ja. Ja. Zou je om dat niet doen? Dan, ja, de pater die uit Limburg, die kan het wel even vragen. Jan. Die kan het wel vragen. Ja, zeker. Nee hoor, die pater, die zetten we even op een zijspoor. Hij kan Binnen, hij is niet uitgenomen. Hij, hij, hij, hij, nee, nee. Wil, hij wil van alles, maar dan gaan we gewoon op. Nee, Ik heb nog nooit iemand zo snel vier glazen bier achterover gegooid. <lacht> en toen was hij weg. En was weg. <lacht> ja, dat is eh, ongelooflijk. Dat is uh, ook een getapt figuur, die figuur. Ja, ja, ja, ja, ja, hij tapt de hele dag. <lacht> hij, hij rent de hele dag. <lacht> ja. Hij rent de hele dag ja. echt. Maar uh, over rennen gesproken. Del, Del Shannon met uh, Runaway. Ja, heel goed. Nou, uh, uh, iemand die niet uh, weg is gelopen. Nou, alhoewel, hij, is nu, hij wordt nu eventjes door, uh, door vrienden of kennissen of, of collega's, dat, dat kan ik niet inschatten, wordt hij welkom geheten. Maar hij zit hier bij ons aan tafel. Niemand minder dan uh, Gilles Kok en Gilles die... Uh, uh, Vertegenwoordig de Zandvoortse krant, Gilles, maar niet alleen dat, want jij bent ook nog uh, betrokken bij de Koninklijke Nederlandse uh, reddingmaatschappij. In welke hoedanigheid? Uh, nou ja, sinds kort krant, dat is al sinds 2005, dat is al best wel een tijd vind ik. Ja? Uh, sinds 2013 ben ik bij de KNRM betrokken als secretaris. Als secretaris. Ja. En uh, uh, wat doet nou precies de secretaris voor de KNRM? Wat, wat, wat zijn jouw taken? Ja, dat is wel een grappige uh, vraag eigenlijk, want ik vind het best lastig te beantwoorden. Ja, dat... ik, ik ben eigenlijk een soort van uh, schakel tussen alles in. Ja, uh, ja, ik, ik, ja. ik denk dat. Dus, uh, maar ik ben geen held op zee, zeg maar. Dat, is het, uh, dat past helemaal niet bij mij. Maar ook niet op sokken toch, hè? Nou, eigenlijk wel. Oh. <laughs> ja, dus hey, je maar... zien, ik heb prachtige sokken. Ja, ja, ja. ja, ja. Hé, hey, maar luister... Uh, uh, uh... Betekent dat ook dat je een beetje PR moet bedrijven voor, voor de komende renovatie? Uh, nou ja, bij de KNRM is het zo geregeld. Uh, we hebben uh, iets van 25 vrijwilligers die echt uh, helder zijn. Die uh, op zee actief zijn. Maar ook daaromheen, he, de druk de, de, de, de besturen. En, uh, uh, en daar... Uh, daar, daarboven staat dan zeg maar een commissie, een plaatselijke commissie, die bestaat uit vijf mensen, en, uh, uh, natuurlijk een penningmeester, secretaris en een, uh, uh, en, een en een voorzitter, en de ja. voorzitter is onze burgemeester toevallig. Ja. Uh, maar we hebben in de commissie ook iemand die doet de PR uh, en fondsenwerving, want de KNRM is een vrijwillige organisatie, ja. die uh, krijgt geen overheidssubsidie, dus we doen alles op basis van uh, uh, donaties en luchtgaten. En... Sponsoring ook, zeg maar dus. Sorry? Sponsoring. Nou ja, ja, sponsoring is, is niet echt de juiste, maar de KNM heeft natuurlijk geld nodig om ja. te kunnen draaien. Ja. Uh, ook al doen we alles vrijwillig, het materieel kost geld, de opleidingen kosten geld. Uh, ja, geld. Ik hoor je zeggen sponsor. sponsor. Nee nee, dat geld komt bij donaties, uh, dus donateurs. We hebben heel veel donateurs in Nederland die uh, de uh, KNM goed een uh, warm hart toedragen. Ja. Um, maar er zijn ook veel mensen die hebben in hun testament staan, als ik overlijd wil ik dat er een x bedrag naar de KNRM gaat. Um, dus ja, op die manier uh, komen wij aan het geld. Ja, ja want ze hebben nogal een uh, indrukwekkende arsenaal aan, aan boten en, en alles wat je nodig hebt om uh, die organisatie mogelijk te maken. Ja, klopt, de KNRM heeft 45 reddingsstations in heel Nederland. En die en, hebben allemaal niet heb over boot. de Noord kust. Dus van, uh, uh, de... Met name Noordkust, maar ook de eilanden. Uh, en uh, sommige binnenwateren, dus rondom de, uh, het IJsselmeer, zeg maar. En, uh, ja. Oh, en die kant dus zit je er zijn ook, hoor. 45 okay. stations in totaal en die hebben allemaal uh, minimaal één boot. En heeft elk wat eiland een afzonderlijke karren, of, of Ja, ja. Goh, dat is een... Uh... Ja, maar goed, overal uh, waar, waar, aan de kusten, met water, daar, daar is hulpverlening belangrijk. De veiligheid is belangrijk. Ja, ja. En we zijn ook natuurlijk uh, als KNRM zeker ook bezig met preventie. Dus we proberen ook mensen voor te lichten. Ja. Maar ja, er gebeurt altijd wel iets ergens. En uh, daar, ja, daar moeten wij in actie komen. Ja. Hé, hey, 200 jaar. Ja. Uh, is dat dit jaar aan de hand? Of is dat al geweest, die, die echte datum van die 200 jaar? Nee, uh, de KNRM is op uh, 11 november uh, 2024 jarig. We zijn nu 199 jaar en we worden 200 in november. In november? In aanloop daarnaartoe wordt het hele jaar van alles georganiseerd. Zowel landelijk als lokaal. En ehm... De muziek begint, hè? Een hoop kabaal. Luister maar. In ieder geval, november dus het feest en wordt dat ook nog weer apart gevierd? Ja, de KNM heeft het uh, uh, uitgesmeerd over het hele jaar. Dus, uh, vandaag is uh, landelijk een, een, een lied ge, uh, nee. geïntroduceerd door Stef Bos uh, gemaakt en gezongen. Ja. We staan met Fleur. Ja. Uh, die komen zondagochtend om 10 uur bij ons boothuis in Zandvoort uh, langs. Om hun nummer te, pr te promoten. Dus uh, ja. iedereen die dit hoort, kom gezellig langs, zou ik zeggen. Ja, ja, dat is natuurlijk uniek. Dus dat is, uh, maar dat is, dat is maar één onderdeel van uh, het hele jubileumjaar. Want er, er komt een podcastserie, er komt een uh, YouTube-vlog. Er wordt een boek uitgegeven. Ja. En we gaan in Zandvoort, gaan we, want dat is denk ik nog leuker om te vertellen voor ons. Ja. In Zandvoort zijn wij uh, bijvoorbeeld het thema van de kinderkunstlijn dit jaar. We zijn het, uh, het thema van de Open Monument in september. Althans het thema we zijn onderdeel daarvan en de opening wordt bij ons verricht. Uh, en we hebben zelf lokaal uh, met een paar mensen bij elkaar gezeten en we zijn bezig met een hele programmering het hele jaar door. Uh, en misschien gaan we ook wel ergens in de zomer een uh, jubileumfeest organiseren. Ja. Uh, maar we proberen ook aan te haken op bestaande feesten. Ja. Volgende maand in februari uh, is de het Lightwalk. ...georganiseerd door uh, Le Champion. Uh, dat is een wandeling door Zandvoort... ...met allemaal lichtjes langs de route. Ken het, uh, ja, ja. De KNRM heeft dan de boot op het strand... ...zijn ook helemaal verlicht, hartstikke leuk... ...maar wij zijn ook het goede doel daarvan. Ja. Dus dat willen we dan ook gebruiken... ...om 200 jaar KNRM voor het voetlicht te brengen. En tijdens dat soort manifestaties... Uh, ...dan slagen jullie er ongetwijfeld ook in... ...om weer financiële middelen uh, binnen te halen. Ja, het doel of, Dat is kijk, de bedoeling, denk ik. Hè? Precies, zo'n jubileum is natuurlijk leuk... Dan, ...dan kom je in het nieuws... ...en dan probeer je als uh, KNRM zoveel mogelijk... Je te profileren met als doel om uh, enerzijds uh, geld op te halen, ja. dat is belangrijk, maar ja. anderzijds ook uh, om vrijwilligers te laten zien hoe leuk het is om bij onze club te komen. Nou, misschien is het ook handig om om even te melden wat, uh, zeg maar de inwoners van Zandvoort die de KNRM een warm hart toedragen, wat die kunnen doen om iets bij te dragen. Uh, kunnen ze lid worden ergens van dat ze automatisch elk jaar een soort contributie betalen? Zeker, ja. De, als je donateur van de KNRM wordt, dat dat kan altijd. Uh, je kan altijd eenmalig een donatie doen, maar je kan ook donateur worden dat je elk jaar een vaste bijdrage doet ja. per maand of per jaar, ja. um, maar je kan ook zeggen: uh, de, uh, als je zelf bijvoorbeeld van uh, een bepaalde uitdaging wil gaan doen, een, een stuk zwemmen of een hardloop-iets of uh, en je wil dat met een crowdfunding-actie gaan doen, dan kan het ook via de KNRM. Dus dan kan je KNRM tot een goed doel stellen: ja. dat je zegt ik wil zoveel geld ophalen daarvoor uh, ja. en dan ga je lekker je doen waar je zin in hebt. En de mensen die het meeste geld meebrengen, die krijgen een cruise door de branding, zullen die krijgen <laughs> een cruise ja, <laughs> <Yeah>, precies. <laughs> <laughs> nou ja, um. Mogen er wel eens mensen zo, zo mee? Nou ja, we zijn geen uh, pleziervaart. We, zijn ja. geen, uh, uh, ja, we, we doen het niet voor de lol. Het is een serieuze uh, organisatie. Hè. We, we doen serieus werk. Maar we laten wel heel graag zien wat we doen. Nee, en maar zeker ik, ik mensen me die donateurs voor... zijn, die worden elk jaar uitgenodigd in mei op de reddingbootdag. En dan kunnen ze meevaren met de boot. Ja. Uh, mits het weer daartoe uh, uh, goed genoeg is. Want ik geloof dat vanmorgen bij uh, Wakker Nederland, uh, er was ook een, een dame die mocht ook meevaren met, ja. uh, met... Ja. Ik kan me zo voorstellen dat er best wel mensen zijn die dat eens willen proeven. Hoe dat, hoe dat voelt. Uh, om daar met een uh, enorme snelheid over te ja het, het uh, ja, het is spannend. Het is uh, inderdaad uh, hartstikke leuk om een keer mee te maken. Ja, zeker. Maar ja, uh, ja word donateur zou ik zeggen. En ja. dan uh, ja. uh, maak je een goede kans. Hey, uh, ben ik jou nog wat vergeten te vragen wat je toch nog even kwijt wil? Uh, nou, met mijn pet-KNRM denk ik dat het voor nu wel even... Uh, ja mooi, mooi hebben kunnen vertellen wat, dat we dit jaar jarig zijn en wat we doen. Ja, november luisteraars uh, Gilles Schok en de, de Zandvoortse krant uh, als ik praat in uren per week hoeveel uh, tijd besteed je aan de Zandvoortse krant? Gemiddeld zo'n beetje. Uh, nou ja, ik ben de uitgever ervan, dus ik doe behalve de, de nieuwe schading is niet wat ik zelf doe, daar, daar doen anderen voor, voor de krant. Ja. Dus ik doe meer het organisatorische gedeelte en, uh, en Ook het, de het financiële gedeelte. Uh, of heb je echt een... Ik echt doe nog... wel de online redactie. Uh, ja, dat ja. doe ik grotendeels zelf. Maar de redactie in de krant, uh, we hebben ongeveer twaalf uh, mensen die in meer of mindere mate uh, redactioneel bijdrage doen. Ja, ja, maar die zijn vrij om te plaatsen wat ze willen? Wordt dat nog gescreend? Nou, dat gaat allemaal in overleg. Ja, en uh, ja. ja, ik ben eigenaar, dus alles gaat via mij, hè? <laughs> Ja. Ik bewaak de cultuur en ja. ik bewaak de ethiek en uh, ja. ja. Zo werkt het. Fantastisch werk. Uh, nou, Gilles, bedankt voor je, voor je informatie en uh, heel veel succes natuurlijk met al Ja, bedankt. Je ik ga vanavond hier in de receptie hier genieten. Ja, heel veel. Dank je wel. Dank je.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 Ja, ja, ja, ja. Nou, ik neem de plek maar even over van, uh, van Charles Duyf. Jij hoort niks. Hoe, hoe kun jij nou niks horen? Dat hij muziek van denk ik. Nou, ga eens niet. Nee, dat je ken je, anders hoor je mij niet. Ja, hoor ik. Hoor oh, je hoort me heel goed. Ja, ik hoor nou, jou heel goed. Nou, leuk om jou weer te zien, tweede keer in een hele korte tijd. Ja, gezellig. En, uh, nou ja, heb je nog veel reacties gehad op de uitzending? Nee. Helemaal niks? Nee, heel weinig. Nou, volgende vraag. Hoop jij dat je veel reacties krijgt op, op deze uitzending nou, dat dan? Dat zou leuk zijn natuurlijk. Ja, maar helemaal niks gehoord. Nee, nee. en jammer is het niet gelukt. Die, die kwam binnen en, en dat lukte hem niet om dat door te krijgen. Ik denk nou, het zal wel. Ja, nou ja, de terugluisterlink is er nog niet. Maar zodra dat hij er is, dan sturen we gelijk naar je toe natuurlijk. Er zit nu een uh, vreemde man aan je schouders, ik weet het niet, maar. Niks? ja, maar kijk eens hoe strak die kabel staat, jongens. nee. Hey. nou, ik weet het niet. hoor je ah, nog wat techniek? nee. Nou, ja, dan doen we gewoon zonder. gewoon zonder. ja. altijd zonder, gewoon. maar, maar kom je nou op deze nieuwjaarsreceptie omdat het een nieuwjaarsreceptie is? omdat jij mij gevraagd had. Ja, dan moet je het dan niet zeggen. Nou, waarom niet? Nee, nee, nee, nee, nee dan, moet je, dan moet je, zeggen van, van ja, en anders kom ik ook, uh, anders kom ik ook naar uh, ja, en wat ik zag, maar wie jij binnenkwam, trouwens. Ja. Ja, dat is de moeder van. Dat is mijn vriendinnetje. Is dat je vriendinnetje? Ja. Nou, oh, nou, nou, nou, nou, ja, je ja. kiest er wel uit, hè? Je kiest ze ja, wel ja, uit, hè? Ja, wel. En ze kiezen mij uit. Oh, is ja, is ja, is ja, mij uit. Nou, dat ja, het is het? Ja, dat is het. Dat is het, ja, Het klinkt gewoon. Maar dat is toch fijn? Ja, dat is toch? gezellig. Dat is Als je gezellige ding. mensen om je heen hebt, dan ja. Dan is het leuk. Ja. ja. <laughs> dat wordt... Hou op, man, zegt ze, ja. ja. Maar uh, 2024, heb je nog iets speciaals dat je zegt van, dat wil ik graag als doelstelling? Uh, nee. Helemaal niks. Het is mooi zo, ik, ik vind het goed. Ik, ik, ik, krijg in, uh, uh, ik krijg in april mijn eerste AOW, hoe vind je die? Ah, daar ben je wel de jong voor. Echt waar? Ja, 67. Weer 67? Ja. ja. Nou. Dan kan je die prijsvraag ook wel op mijn buik schrijven. Ja, ik ook vergeten, dat gaat niet meer. Wij hadden jou geschat op 51. <lacht> en toen zegt Charles tegen mij, van, nou, hier heb je een nummer. Zegt hij, dat is Pearl, dat is een opticien. daar moet je hem naartoe gaan. Hij <lacht> dacht dat ik het over hem had. Nee. <laughs> nee, nou ja goed. Nee, nee. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat er even aan, uh, ik erin aan ben komen schuiven hier. Van ja, de jongens, met de jongen, boys. Ik zie je ook bekende, hoog bekende. Ja, dat maar jij, ook bent ook, jij bent ook een Zandvoor. Ja, maar jij bent bekend in Zandvoor, hè? Ja, heel erg bekend. Ja. En uh, Alleen maar goed. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Ik had wel uh, na de verkiezing dan, ja. maar toen kon ik echt niet zo uh, even in tien minuten door doorlopen. Nee, nee, dat nee, lukt, lukt, nou, dat lukt, dat lukt ons tegenwoordig wel. Eerder was het altijd deden we de 10 minuten over, maar nu gooien ze steen naar, uh, naar ons met een minuut. Ben ik door de hele straat heen. Dat is ja, dat is niet te geloven. Nee, maar dat was heel hard verbaasd. Ja, dat was het ook. En, dat, en tot in lengte van dagen krijg je dat gewoon mee. En ook is er volgend jaar weer een nieuwe, oh jongens, politie, politie. Ja, oh je komt voor de receptie. Oh Nederlandse. Ja, ik schrok al. Zag je dat? Ik, uh... ik trok helemaal weg. Nee, dat ken ik ook wel. En ik zie Sharon. Ja, jammer, ja, ik ken iedereen. Ik eerste regelaar. En, en ik zag Charles, en één keer de dames wat led inlopen dat de politie binnenkwam. Ik dacht, hé, hey, dat is fout hè. Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. Nee, dat gaat nee. niet goed. Nee, dat nee. moet je, moet je, moet je letten, hè? Nou, en je gaat maar lekker vermaken en uh... Het gaat helemaal goed komen, ons, we gaan gezellig. Even, even kijken of die DJ nog muziek heeft hier, maar dat uh, zal wel niet. Even kijken. DJ! Natuurlijk heb ik muziek. Jij hebt muziek. Wat voor muziek heb je? Weet je het? Ja, natuurlijk, wat is het dan? Muziek. Uh, muziek om lekker te dansen. Ik hoop dat u thuis uh, even rustig wil gaan zitten. Want ik ga nou praten met een, uh, met een meneer die uh, een hele serieuze uh, uh, groep vertegenwoordigt. Pride on the Beach. En dan heb ik het over Roy van Dongen. Of Roy Dongen moet ik zeggen. Roy Dongen, ja. Roy Dongen. Dongen en Plaats in Brabant, hoorde ik je net zeggen. Ja, daar komt de naam vandaan. De plaats in Brabant. Uh, Oké, okay, ja. ja. Via Suriname en Aruba weer terug naar Nederland. Ja. Roy, eh... Uh, Pride hier in Zandvoort, uh, hoe, hoe, hoe leeft dat, is dat uh, wordt dat breed geaccepteerd, of ondervinden jullie moeilijkheden? Of, of? Ja, we zijn uh, acht jaar geleden begonnen met Pride ja. en het was in één keer een enorme verrassing hoe groot het werd, we hadden vijf keer meer bezoekers dan we hadden gedacht ja. uh, en de hele gemeenschap in Zandvoort heeft het helemaal omarmd, het festival en ik moet ook zeggen Zandvoort is eigenlijk een heel fijn, verdraagzame plaats om te wonen. Uh, ja, ja. Maar Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. Maar Zandvoort is wel een koploper als je kijkt op het gebied van, uh, ja, van regenboogbeleid en uh, verdraagzaamheid. Ja. Hey, en, uh, uh, je had het net over de Pride, dus natuurlijk een, een activiteit die elk jaar wordt uh, georganiseerd. Uh, wat hebben jullie voor andere activiteiten hier in Zandvoort om jullie. Uh... Om uh, um jullie uh, uh, dingen uh, kracht bij te zetten, zeg maar. Uh, uh, pak Markie Ja, de telefoon werkt het niet. Hij doet het niet. Doet hij het hier niet? Nee, nee. Oh. Dus, uh, maar, uh, ja, ik doe de Pride. En naast de Pride ben ik voorzitter van de COC Kennemerland. Ja. En die gaat over het hele regenboogbeleid in uh, Kennemerland, Haarlem, Hoofddorp, ja. IJmond, Velsen, uh, heemsteden. Ja. Ja. Ja, ik ben uh, uh, nog niet zo lang geleden ook in Heemstede geweest. Er was een kunstlijn, uh, werd daar, uh, geopend. Ja, Fred Rozenhart, een Fred van, ambassadeurs van de uh, ambassadeurs ja. uh, van de Pride ook. Ja, ja. ja, en dat gebeurt hier ook wel eens in het Zaltvoort Museum, hè, denk ik. Ja. Ik kan er helaas door het geluid niet zo goed verstaan. Nee, uh. nee. hier in het Zaltvoort Museum, daar hebben jullie ook wel eens uh, een bepaalde activiteit of, of kunst... Ja. De afgelopen jaren hebben we heel veel exposities gehad in het Zandvoort Museum. Het laatste jaar hebben we dat niet gedaan. Toen hebben we een expositie gehad in het uh, Poppenmuseum in het Raadhuis. Uh, ja? ja. En uh, uh, hoeveel leden hebben jullie hier in Zandvoort? Nou, uh, het is verschillend. De Pride zelf is, is gewoon een, een evenement met een stichting, die ja. heeft geen leden. Nee. Dus uh, we hebben alleen maar vrijwilligers die dat uh, organiseren. Uh, en dat, aan... dat, dat bedoel ik, het aantal vrijwilligers? Ja, dat, dat, dat... dat varieert natuurlijk. Als we in de drukte zitten, dan hebben we enkele tientallen vrijwilligers ja. en in de loop van het jaar dan werk je met een kleine groep van ongeveer 10 mensen aan het voorbereiden en dat breidt zich dan zo uit. Ja, okay. en het COC uh, heeft dan een paar honderd leden in deze omgeving. Nou, heb ik ik heb ook begrepen dat jij bent ook nog uh, uh, vrijwilliger van het jaar of. of, of ah. Ja, ik ben uh, genomineerd als persoon van het jaar door het Haarems Dagblad. Als persoon dus, van het jaar? Ja, er maar, zijn tien genomineerden en ik ben dan één van de. Uh, en dat heeft te maken met mijn werk voor de Pride, uh, voor de COC uh, en eigenlijk voor het verdraagzaamheid voor de regenbooggemeenschap. Ja, persoon van, persoon van het jaar. Ja. Die nominatie, uh, hangt daar, hangt daar een, een, een prijs aan vast? Of een, een... Ja, het is natuurlijk een hele, ik vind het eigenlijk al een hele mooie eer om genomineerd te zijn als persoon van het jaar. Want daarmee geef je heel veel aandacht aan degene waarvoor je staat. Uh, en natuurlijk zou het leuk zijn als de mensen op het Haarlems Dagblad uh, gaan kijken. en dan zeggen: Haarlemsdagblad.nl, we gaan stemmen op Roy. Ja. Uh, maar ze kunnen ook iemand anders stemmen, want ook al die andere 10, 8, 9 mensen zijn uh, genomineerd. echt genomineerd en hebben het ook wel verdiend. Het uh. zijn alleen maar mannen of ook vrouwen? Het zijn allebei, het zijn mannen, vrouwen. Er is ook een, een jongen jonge bij die uh, iemand gered heeft uit een uh, auto die in het water was geraakt. Heel varieerde, ja, samenstelling, varieerde ja. Samenstelling, ja, ja. En wanneer gaat dat plaatsvinden? Die, uh, uh, nou, de verkiezing is nu, dus iedereen kan nu stemmen. En 19 januari is de onthulling van wie de titel heeft gekregen. Oh, dat is al snel. Ja, dat is heel snel. Dat is snel. Maar het staat al sinds uh, eind december open, dus uh, ja, ja, ja. mensen ja. kunnen ongeveer uh, bijna drie weken stemmen. Ja, ja. Nou, Ze zijn ook op een vrij. I hey, don't het is, het is op een vrijdag. Op een vrijdag. Is het in de, het in de avond? Of, of? Het is vrijdagavond. Wordt het bekendgemaakt. Dus zaterdag staat het in de krant. En, en uh, waar, waar uh, gaat het bekendgemaakt worden? Hangt er nog ja, een feestje mee? Het is een besloten bijeenkomst. Een dus, besloten bijeenkomst? Uh, ja, Haarnam's Dagblad wil natuurlijk dat we melden in hun ochtendkrant op zaterdag. Uh, ja, ja, dus we gaan het ja. natuurlijk niet aan iedereen vertellen vooraf. Uh, ja. hey, om, uh, om het af te sluiten, wil jij nog wat kwijt wat ik jou niet gevraagd heb, maar wat je toch even kwijt wil op de radio? Nou, ik vind het heel leuk om hier op deze nieuwjaarsreceptie te zijn. Het is gezellig druk. Uh, ik ben heel trots dat de studenten van de school ik voor werk, en bij Airport, dat die hier de garderobe doen, de mensen verwelkomen. Dus uh, en ik doe allerlei verschillende dingen, niet alleen maar Pride. Ja. Ja, dat vind ik ook heel erg leuk. Uh, het is een lekker ja, druk, hè? Het is ontzettend druk, een goed werken, bezochte ja. receptie in Zandvoort. Ja, en mooi het. georganiseerd. Maar het is ook leuk dat het uh, op een andere locatie is. Daar bedoel ik mee, dat het niet uh, per se in een strandpavioen is. Wat, uh, wat nogal eens gebeurt als er iets uh, wordt georganiseerd in Zandvoort. Maar nu in een in een, in een, ja, in een zorgcentrum een nieuw, ja. nieuw. Het is trouwens een prachtige entourage hier. Een enorme grote zaal en een enorme ruimte. Je kan enorm veel mensen ontvangen. En het heeft toch iets aparts vind ik. Het heeft zeker iets aparts. Want ik vind het heel mooi dat het uh, hier is. Het is ook niet de eerste keer. Hè. We hebben dat uh, al een keer eerder in New Indicum gedaan. Ja. En uh, dat is heel goed bevallen. Ja. Uh, het is een prachtige locatie. En eigenlijk heel dicht bij het centrum. Dus helemaal niet zo moeilijk om te komen. Nee. Dus ik ben heel blij dat het hier is. En ik hoop dat we hier nog vaker evenementen zullen hebben. Nou, Ik wens jou heel veel uh, succes met, uh, met de nominatie natuurlijk, 19 januari. En uh, ja heel veel succes met alles wat jullie doen hier voor uh, uh... okay. de Pride. Oké, dank wanneer Mijn eerste volgende Pride. Uh, uh... De volgende Pride is uh, in uh, juli uh, van de zomer. Van de zomer, ja. kijk. Wordt voor word, word, word, word, een hele zomersplaatje wordt dat vast. Uh, iedere zomer. Ja. Hopelijk mooi weer. Ja. Hey, succes. goede uitzending nog. Dankjewel. We zijn allemaal uh, live aanwezig, ja. zie je van Zandvoort. Het is inmiddels uh, fantastisch druk geworden. Je mag mij ietsje harder zetten willen. Jij ja, staat gewoon... vol uit nou. Zat vol voluit? Ja ja, ja, ja, ja. Eens even kijken hoor. Ja, nou ja, oh, dan, moet ik, dan moet ik daar gewoon eventjes mijn signaal op. Ik heb hier een kastje luisteraars. Een wonderbaarlijk kastje. Er zit een knopje aan, die kan ik, uh, Dan kan ik harder zetten. Dan hoor ik mezelf beter praten. Helemaal goed nu. Ja, fantastisch. Is hij nu wel goed? Ja, hij is, hij is hier goed, maar straks voor de gasten is belangrijk dat belangrijk. Ze... Ja, maar goed, hij is nu wel goed. Ja. Goed ja. zo, stukje ja. muziek maar weer. Ja, doen we. Wouldn't it be nice to get on with But they make it very clear they've got no room for ravers. Ja, voor de mensen die denken: van waar luisteren we naar? Zie uh, je Zandvoort? En we zitten uh, dit keer op locatie bij Nieuw Unicum in Zandvoort. Bij, uh, bij een gigantische fijne, mooie receptie, jaarreceptie. Van de gemeente Zandvoort. En uh, even kijken, ja, ik hoor wat. Hoor jij nu wat, vriend? Je hoort nog niks. Oké, okay. nou ligt het aan de koptelefoon. Uh, we gaan richting de klok van 8 uur, of uh, waar de burgemeester zijn nieuwjaartoespraak ja toespraak gehouden, wordt live uitgezonden. Uh, dus nog even gedeelte. I read, dee dee -de dee -de doo -de dee There's no one to hear me, there's nothing to say And no one can stop me from feeling this way, yeah Crazy Sunday afternoon I've got no mind to worry Close my eyes and drift away I'm not afraid to Nou ja goed, uh, er gebeurt van alles hier om mij heen. Uh, er wordt uh, allemaal, uh, ja, zie Charles en Becky beweren natuurlijk. Ik heb geen idee wat hij zegt en... Uh... Ja, nou ja, goed. Je hoort allemaal wel aan het Geroezemoes dat het daadwerkelijk wat aan de hand is hier. Ja, weet je, waar komt die band vandaan, Geroezemoes? Geroezemoes, die komt uit Twente. Cumbu Twente, komt die. Kom kom 20, kom ja, die. Ja. De band Geroezemoes. Geroezemoes, ja, eigenlijk is het eigenlijk Geroezemoes. Als u heel stil bent in de kamer, dan hoort u Geroezemoes spelen. Ja, nee, dat is, dat is inderdaad zo, ja. Dat klopt. Hé, hey, wij gaan alweer naar de klok van acht uur. dan komt straks het nieuws weer voorbij, hè, toch? Nee, nee, nee, we doen geen nieuws, we oh, gaan in één keer door, omdat oh, burgemeester die uh, die houdt om acht uur zijn nieuwjaars toespraak, oh, ja. uh, ja. daar kunnen er geen journaal erin gooien. Nee, precies. Uh, er zijn wat belangrijkere dingen, ja. denk ik. Eventjes. Ja, nou ja, goed. Ik weet niet wat heb je daar aan gasten staan, uh, eigenlijk. Nou, we krijgen straks uh, als het goed is dus, uh, Bernd Snijders de, de vroegere burgemeester van Haarlem. Ja. Ook uh, voorzitter van be bevrijdingspop uh, Haarlem, zeg maar. Dus ja. die, uh, die houdt zich bezig met de organisatie van het uh, jaarlijkse bevrijdingspop. Met alle bekende Nederlanders die daar met een helikopter naartoe worden. Gevolgd. Oh, dat doen hun allemaal. Ja, ja, ja. ja, ja. Er loopt een man met een ketting. Die man ligt aan de ketting. Kijk nou toch eens eventjes. Oh, dit is de burgemeester. Dat, oh, ja. Ja, nou ja, twee burgemeesters. Het twee burgemeester. wordt druk vanavond, denk ik. Ja, heel druk. Ja. Stukje muziek nog maar eventjes, vriend. Ja, doen we. Zo gaan we richting de klok van Arthur uur, uh, richting de toespraak van uh, onze beurenvader van Zandvoort natuurlijk. En uh, ik hoop dat hij zijn tekst weet eigenlijk. Moet wel, het is een korte speech. Ik heb hem geschreven dit jaar. Vroeg gehad. wat wil, hem, wil jij er doen? Ja. Dus even afwachten tot de klok van Arthur uur en dan hoop ik dat uh, de burgemeester uh, eraan gaat beginnen.